Ik was deze voormiddag bij de oude ja? ja, Het was geen succes. Sluwe vos was me altijd een stap voor. En ontkent zowat alles waarmee we hem zouden kunnen pakken. Hij heeft dus nooit met zijn dokters geslapen. Jet, allemaal roddels. Zie je dat cryptogram van de Templiers? Een verbond met een jeugdvriend dat stuk gelopen is op een liefdesaffaire met zijn eigen vrouw. Oh. En die man is nu dood. Dood? Ja, met name een zekere Simon de Voogd. heeft hij daar bewijzen van? Hij liet een privé foto's maken van het graf. Steekt er een in mijn jas op. Kortom, hij weet dus niet wie er achter die zaak zit. Nee, maar uh, hij weet wel veel meer wil loslaten. Volgens mij zat hij constant te liegen. Ja, Peter, wat wil je over mij liefst te vertellen? Een zelfverpoging in verband met een brief vol roddels. Een onbekende priester zou die in het klooster achtergelaten hebben. Ah, ja. heeft hem al laten lezen. Guido, jij zei ook iets over een priester. Ja, ja, een nog jonge, lange man in priesterkleren. Dat wist hij me ook te vertellen. Een jonge man. Groot van gestalte. Zou dat Ginasus kunnen zijn? Goh, Pieter, ik weet toch niet of het zo'n goed idee is om zelf naar Zeebrug te rijden. Wat wilt je dan doen? De zeebrug op te zetten? Terwijl we alleen maar eventjes babbelen met een zekere Simonshoog. We hadden toch op zijn minste procureur moeten verbieden. Ja, wat gebeurt er dan, denk je? Die stuurt er meteen een hele Rijkswachtkolom op af. Simon de Voogd wordt die al van uren ver afkomen. Met het gevolg dat het vogeltje dan gevlogen is. Oh, ik vind het toch niet helemaal juist. Hannelore, als we met de Voogd gepraat hebben, kunnen we nog altijd zien wat we doen. Ja, maar ik ben nog altijd substituut Pieter. En als substituut is het mijn plicht om alles Elk volgens het boekje te doen. Elkstoor dat tot de oplossing van de zaak kan leiden te volgen, dat zijn we toch aan het doen? Ja, maar jij baseerde je op het verhaaltje van een bijna seniele pastoor... ...die alleen dankzij een paar glazen wijn in staat is zich een en ander te herinneren. Hij herinnerde zich nogal veel, vond ik. En ik geloof ook die oude zak van een vrouwman niet... als hij zegt dat de vocht dood is. Ja, maar we hebben ook geen enkel bewijs dat hij nog leeft, hè? En dat hij ons bijgevolg op het spoor van Ginazes kan zetten. En toch vind ik het een goed aanknopingspunt. Ja, maar, en dan, hè? Als we Ginazes vinden, wat hebben we dan? De zoon van Veronique. En wat heeft de zoon van Veronique met die ontvoering te maken? Ik zeg u dat hij de compagnon van de vocht is. Misschien heeft hij hem gevraagd om na zijn dood... zijn vraag tegen Jacques Vrouwman te voltrekken. Nee, ik blijf erbij dat het op de een of andere manier... een familiezaak is... Het een heeft met het ander te maken. Voilà, zei, schak Mat. Maar is dat niet mogelijk, <laughs> Je bent een Ja, pas op. Ik speel al vanaf mijn zes jaar. Nog een spelletje? ik. Ja, oh. Het is al de vierde partij op een rij die ik verlieze, zeg. Kom. Um, ah, kom. Ja. Welke kleur? Uh, zwart, hè? Zwart, ja. En pas op, deze van mij. Oh, ja. Rustig. Eigenlijk ben ik hier de verliezer, hè. Hoezo? Ja, je houdt mij gevangen. Je wilt losgeld voor mij. Ja, ik verzorg je toch goed, hè. Er komt toch niks te kort. Nee. nee, nee, nee, dat is juist zo. Ja, ik krijg zoveel cola als dat ik wil en koekjes en zo. Ik mag zelfs schaken. Maar ik mag wel geen voet buiten deze chalet zetten. Ik kan niet anders dan u vasthouden, hè, dat weet je. En ik moet geloven dat je mij laat gaan. Mm -hmm. ja, zeg, ik kijk ook naar films, ik ben niet dom, hè. Ik weet hoe dat eruit ziet en ik weet dat je mij daarom nooit zult laten gaan. In films zit dat misschien zomaar hier niet. Hè? Ik heb beloofd dat er u niks zal overkomen... en ik hou mij aan mijn belofte. Dat zeg je maar om mij gerust te stellen. Alla. Voilà. Denk je echt dat ik u enig kwaad toewens? Ik weet niet. Hè? Als je van mijn ouders niet krijgt wat je wilt... of ja, als je in paniek raakt... Ik... ik weet het niet. Wat er ook gebeurt, er zal u niks overkomen... En wees gerust, ik krijg wat ik wil krijgen. Volgens onze pastoor woont hij op de zesde verdieping. Ik zijn je de aan maar... Ik hoop dat we niet voor niks naar je leger zijn. Ja, ik hoop het ook. Versmissa, Nijenaerts, Nijlomans. Geen Simon de Vocht. Dat was ook goed. Ik wist het, die pastoor heeft al alleen maar gezegd om zijn wijn te krijgen. Nee, nee, hij was overtuigd van het appartementsnummer. Ik heb het hem drie keer gevraagd. Allee, wat doen we nu? Aanbellen natuurlijk. Maar wie woont daar? Zeker In... de Denijs. Die zal ons misschien kunnen vertellen waar de voogd naartoe is. Allee. Wel jongen. Nou, ja, meneer Denijs is niet thuis, denk ik. Dan wil ik toch gewoon bij zijn buurvrouw. Zeggen als die ook niet thuis is? Nou, dat weet ik niet meer. Commissaris van in, mevrouw. Mag ik even binnenkomen? Commissaris? Ah, oh, ja. Ik kom op in. Na uw substituut Martus. Lekker, commissaris. Oh, liet staat, hè. Zeg, Pieter, jij bent toch niet van plan om bij de voogd op die ten binnen te breken, hè, als ze niet thuis is? Ik ben niet van plan om daar achteraf problemen over te krijgen. Als ik dat al zou doen, dan zal ik eerst aan u vragen of je even de andere kant... Peter, je laat het uit. Ik meen het hoor. Ach, zeg. Nou, we zijn er. Dag, mevrouw. Je ah, hier dus commissaris van politie. En wie is dat, hè? Ik ben substituut Martens, mevrouw. Waarom moet je mij? Kan ik hier toch niks misdoen? Ja, we moeten eigenlijk niet bij u zijn... maar wel bij een van uw buren, een zekere Simon de Vocht... De voogd. Dan ken ik geen geburg die de voogd deed, hè? De voogd, mevrouw. En volgens onze gegevens moet hier toch ja, een zekere Simon de Voogd wonen... op appartement 616. En 616 woont u dat is een enige vent die op deze verdiepingen woont. Ken ik ik nog nooit gehoord van Simon de Voogd? Ken iedereen van dat gebouw, hè? Ja, dan zullen we even gaan praten met die meneer De Nijs. Is hij uh, thuis? Nee. Ja, kunt u ons dan zeggen wanneer hij weer thuis komt? Nooit, meer. U beiden is dus twee man geleden gestorven. Tja, jongens. ja, Dan zitten we toch op een doodspoor. Ah, ik vrees het ook. In ieder geval bedankt, mevrouw. Ja. Uh, wacht een keer, meneer de commissaris. Het is wel zo dat sinds de dood van Denis er hier regelmatig een oude vriend van hem komt logeren. Wat brief? Wie komt hier regelmatig logeren? Een oude vriend van hem. Bah, zijn naam ken ik niet, hè? Maar hij kwam hier op bezoek als toen dat de Denis nog ziek was. Ik kwam altijd te horen, mijn jonge vent. Ik vond dat wel een roer combino's, die twee. Hè? Een jonge vent. En hoe zag die eruit? Oh, hoe zag die eruit? Bah, gebeuren niks speciaals. Ah ja, ah, dat is wel een groot. Ah, ik moest er altijd een beetje mee lachen. Die jonge gast zo groot en die de vent zo klein van gestalte. Dat ik zo precies zo kom ik een duo van de televisie. Een jonge lange man. <laughs> Loren, we hebben beet. Uh, weet u soms waar we die kunnen vinden? Heb u nooit iets opgevangen via uw buurman Denijs? Nee, ik. Nee ja, ja, ja, ik kan nog het wordt zeggen hè? Dat zijn de vrienden daar denen Ergens, ergens ja, en nog hevingen van uh, ja, ja. ja nee, nee, nee, nee, niet zomaar. Ja. En is in nog de afvlams ja, nog hevingen van namen. Dank u wel mevrouw, u bent ons erg behulpzaam geweest. Dank u wel. Ja. Dat, Tot ziens. Als u eens komen langs, hè? Ja. Goed samen, ja. Dank u. Hier klopt iets niet. Nee. Ik zal even een onderzoekje laten instellen. We moeten weten of er in de buurt van Namen een zekere Simon de Voogd gedomicileerd is. Of een Denijs. Ik begrijp er niks van, Peter. Ja, ik ook nog niet. Maar ik denk dat dit onderzoekje wel eens een verrassing zou kunnen opleveren.